De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov zegt dat zijn Syrische collega hem heeft verzekerd dat Syrië zich zal houden aan het vredesplan van VN-gezand Kofi Annan, dat president Assad heeft ondertekend. Het Syrische leger heeft zich nog niet teruggetrokken uit de grote steden, dat melden activisten aan internationale persbureaus. Volgens het vredesplan moet voor het einde van de dag met terugtrekking zijn begonnen. Op verschillende plekken zou nog worden geschoten. De Turkse premier Erdogan beschuldigt Syrië ervan de Turkse grens te hebben geschonden. Een vluchtelingenkamp in Turkije werd vanuit Syrië bestookt. Daarbij zouden twee mensen zijn omgekomen.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 Politiepersoneel heeft voorgesteld om komend week te staken tijdens de Wiederclassieker Amstel Gold Race en bij festivals als Pinkpop. Vanavond praten de Nederlandse politiebond en de ACP over eventuele nieuwe acties. De agenten willen de druk op minister Opstelten opvoeren bij de onderhandelingen over een nieuwe CAO. De bonden willen onder meer een loonsverhoging van 3% en een goede overgangsregeling voor de pensioenen. Het weer: de komende uren vooral in het binnenland nog wat regen. Vanuit het westen wordt het geleidelijk droger. In het westen vanmiddag kans op wat zon. Temperatuur wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS. De zonbakker van de ANWB. Er staan nog files op de A1 Amersfoort-Amsterdam bij Soest, vijf kilometer na een ongeluk. Linker ook is dicht. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij Maarsbergen 8 kilometer, daar zijn de rijstroken weer vrij. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Daar bij de waterkant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 Ja.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 uit de polder, kind van het lage land Blond van haar en blauw van ogen, geef mij toch je hand Kleine geek uit de polder, zeg me nu eens gauw. Als het rijp is, word je dan een vrouw Ik werd boskwat en neidig en ging naar haar toe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 Laat ik zoveel ja zoveel van je, <tie> CFM Zandvoort. U hoort muziek van Terry en Henk Scholten. Met kom lieve kleine meid. Ook hoor u Eddie Christiani met greetje uit de polder en daarvoor Black and white met daar bij de waterkant.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 Aan feest bij elkaar als het gaat een paar over vijfentwintig. Feest bij elkaar als ze gehouden waren Over vijfentwintig jaar Over vijfentwintig jaar Mijn grootvadersklok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 En ze tikte, maar altijd door. Tikketak, tik tak altijd, maar dag en nacht. Tikketak, tikketak, maar tak toen was het met haar gedaan. Toen was met haar gedaan. In, maar ik mag daar niet komen Kan liefklijnslap je vindt ze dikken op de sla, de rupsjes hebt ik. Op... Mokum is de stad voor mij Mokum stemmo me altijd blij Het blijft voor mij de finste stad Wat heb ik daar een plek gehad Mokum is de stad voor mij Klieper op de keizerkrak Klieper op de herenkracht. Ik vond ze jou veel maar alleen de rug is een beetje raar. Mokum is deelstaat voor mij. Stond er smiddags op de munt. Dat is Mokum drukste punt. Wanneer kom je bij de oversteek? Neem dan maar brood mee voor één week, Mokum. Is this that for me? <laughs> Clip it, like the plane for me. To say, I couldn't not party To us over revolution Quammer, to us the health of and the tram O come, is this that for me? Kepel, oh when I heard that, they op de Lindenkant. My Mr. Black and Mr. Brown, they missen me zo in London town. Moken, blyf, do start for me.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 Zie je elke morgen, zie je elke middag, zie elke avond weer. Drie keer alle dagen, maar wat is nu de keer? Wow, Wow Zie elke morgen, zie elke middag, zie elke avond weer. Drie keer alle dagen, maar wat is nu de keer? Ik wil de hele morgen, ik wil de hele middag, weer ben bij je zijn Dan waren alle dagen.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 Als ik je zie, al is het een keer een drie, maar gaat veel te veel voor een keer een keer een hele middag, ik wil ik keer een keer Dan keer een keer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 en internationaal, wij zijn de meestjes van convectie, altijd in de modinaar, de modinaar. Wij zijn de meisjes van convectie, altijd in de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 Welkom in de voorbij, met ik zie je elke morgen aan het begin van dit blokje. met het mooie nummer met zulke rozen. CFM Zandvoort, ik heb nog een hoop mooie muziek voor u klaarstaan. Onder andere Imka Marina, Ben Kramer. Maar eerst hier de spelbrekers met een 1,98 meter lang. Wordt het nu hier op CFM Zandvoort. <tied>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 dat is een dedikantje klein, maar het moet beslist uitschuifbaar zijn. Tot 1 meter 98, 1 meter 98, 1 meter 98, 1 meter 98, 1 meter 98 lang.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 In een wagen van hout Hij was maar een clown En zo werkt hij oud Zijn hoed was te klein En zijn schoenen te groot Ach, hij was maar een klauw Maar nu is hij dood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 Spanje. Vergeet ik alles, ik denk alleen nog Spaans. Heel mijn kamer straalt van rood en van oranje, de felle kleuren van de Spaanse zon en maan. De Spaanse vuur heeft me zo verraagd, de tentralens volgen mijn hart. Ik hou van dansen en muziek.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 En hey, alle dagen zon. España, Nu zit ik weer eenzaam in mijn regenkamer. Terwijl de regen Spanse weer naar 30, 40, 50, 60 en 70. Horen 1972 muziek van Im Cabarina met Viva España. Ook hoor die Ben Kramer de 1971 met The Clown. Daarvoor de spelbrekers met 1 meter